Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd zitten Geert Wilders, Dylan Jessugus en Caroline van der Plas... nog één keer aan de koffie bij informateur Ronald Plasterk. Vanmiddag komt hij met zijn eindverslag en daarmee komt er officieel een eind aan deze ronde. Mogelijk komen we dan meer te weten over het klappen van de gesprekken met NSC, zegt politiek verslaggever Ewout Kivit. NSC spreekt nu ook naar buiten toe duidelijk uit dat ze een meerderheidskabinet met deze vier partijen niet zien zitten. En daarnaast wil NSC ook geen kabinet met Wilders als premier gedogen... Dus daarmee lijkt in elk geval die klassieke meerderheidsvariant met deze vier partijen van de baan. En daar moet hij echt ideeën over gaan opschrijven. En die ideeën die horen we dus vanmiddag. Overmorgen praat de Tweede Kamer over het verslag van Plasterk. En de snelste marathonloper van de wereld is om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Kenia. Kelvin Kiptum liep vorig jaar een wereldrecord in Chicago. Hij rende de dik 42 kilometer toen in 2 uur en 35 seconden. Het dodelijke ongeluk was gisteravond, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Rond 11 uur s'avonds, hij zou zelf gereden hebben en controle over het stuur zijn kwijtgeraakt. De autoriteiten zeggen tegen de Keniaanse krant The Nation dat hij tegen een boom is aangeknald en een greppel is beland. Kiptum zou dit jaar ook meedoen aan de marathon van Rotterdam. Zijn coach zat ook in de auto, ook hij heeft de crash niet overleefd.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 Ja, ik ben, moet je eens kijken hoe dat eruit ziet. Ik heb het netjes allemaal voor elkaar nu. En dan komt er zo'n idioot in die geval gewoon even die hele schutting eraan. De bestuurder ging er snel van door. Agenten konden hem na een korte achtervolging aanhouden. En het weer nog een wisselend dagje met behoorlijk wat zon. Maar ook wolken en vanmiddag kans op een buitje. Het wordt vandaag een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 We go to rehab I say hey, no, no, no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 Um, rondom het gemeentehuis in de Zwaluwestraat, uh, er zijn ook uh, ja, uh, en, enkele losse bomen. Uh, Musserpad mussenpad zit ertussen. Uh, de, de, bij de entree van Zandvoort, die, die, die driehoek bij de Haarlemmerstraat waar die houten uh, ja, raceauto uh, staat. De kerstboom is er nog. De kerstboom is inmiddels weg. Oh, van de week, uh, week stond hij er nog. Van de week stond hij nog, hij is woensdag <laughs> weggehaald, hij stond er gewoon nog goed bij namelijk. Um, ja, wij dachten van staan.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 Want eerst kan je natuurlijk reacties van, waarom moeten die grote bomen weg? Nou, dat is bijvoorbeeld bij de, bij de Gerkers, ja, ja, ja. Daar zijn bomen weggehaald, omdat iedereen, ze ziek waren en, daar komen, uh, ja, en, en terecht, want het waren, waren hartstikke mooie bomen. Maar ja, als ze ziek zijn, dan, dan is er niks meer aan te doen. En toen kwam er ook nog eens een storm overheen, geloof ik. Maar wat er terugkomt, is natuurlijk uiteindelijk veel mooier dan wat er uiteindelijk stond. Ja, het duurt, duurt maar ja. het, ook het oppervlak groen, zeg maar, is, is groter. Dus het, het, totaal in, in totaal komt er daar meer vergroening mm -hmm. terug. Kwalitatief wordt het beter.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 omdat komen ook 500 bomen bij en een enorme oppervlakte is groen, wat nu relatief versteend is. Mm -hmm. Dus qua, qua tegelwippen zijn we aardig bezig, waarschijnlijk dus uh, niet in het, in het officiële programma, we hebben niet, uh, uh, dat hebben we allemaal niet. Maar uh, we helpen wel als mensen bijvoorbeeld een geveltaintje willen doen, dan halen we de tegels op. En, uh, ja. Ja, u haalt het zelf al aan, uh, Nieuw-Noord is natuurlijk een hoop uh, uh, gebouwd en gedaan en eigenlijk uh, de Vroeni loopt daar wel achter. Ja. Kijk, in het centrum, en dan en, en pak je hier de, uh, de, de Wilhelminenwijk en zo, daar, daar was al een hoop groen. Ja. En de Gerkenstraat was groen en Noord eigenlijk niet. Nee, en dat zie je eigenlijk ook in de... Heb o je dan nou nog wel plek om... om, om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 Um, maar wat we nou al weten is dat we, uh, een van de punten in dat actieplan groen is dat we zeggen, elk jaar willen we 60 bomen bijplanten. Nou, dit jaar hebben we die uh, ruim gehaald. Ja, dat komt wel. Uh, als we straks bij de, uh, het volgende wat we gaan doen is bij het uh, begin van de oude trembaan, uh, 25 bomen erbij. En dan zitten we denk ik op uh, 68, 69 uh, bomen dit jaar. Nou, dat komt helemaal goed. Dus dat gaan we volgend jaar uh, ook weer doen en het jaar daarna ook weer. En, en, tussendoor, nou, dat je goed in, ja. en tussendoor nog wat perken wat, en planten. Perken en, plant, perk en uh, planten en uh, uh, uh, ja.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 Als je zo door het dorp kijkt? Ja, vol, volop. Uh, en ik, ik denk dat met name de naar die herrichting van Nieuw-Noord waar we mee bezig zijn. Dat daar dit een hele mooie extra stimulans uh, voor kan zijn. Om dat met nog een echt snel plus uh, uh, aan te pakken. Ja, ik zag een tekening van de nieuw curie hoek En dat ziet er ook wel uh, leefbaar uit, moet ik zeggen. Ja, zeker. Alleen als je er een stukje terugkijkt, dan is er nog wat, uh, wat te doen, denk ik. Hoe bedoel je een stukje nou, Als je richting Fomorplein gaat kijken en, ja. en die flats en zo, die flats worden wel uh, opgecalavaterd. Ja, en, en open ruimte dus ook. Vanaf april <coughs> beginnen we bij de, bij de Keesom flats aan die kant. Dat is plan deel 1. En ik denk tot, tot 2027 hebben we heel Nieuw-Noord uh, stuk voor stuk uh, opgecalavaterd. Hele, hele, hele, hele best, maar echt heel grondig. Dus de, uh, alle straten open geweest, riolen vervangen. En, uh, maar ja, maar je, doet het, ja, je doet het in, in, natuurlijk wel op de lange termijn. Voor de lange termijn ja, moet ik zeggen. Dus teken. je moet het wel grondig uh, doen. Dus dan doe je dat meteen goed. Ja. Dat is Noord, uh, leefbaarheidscentrum. Dan kom ik toch weer even terug op de Haldersraad. Ja. <laughs> nou ja, um... hey, wat, wat je nou ga ik er zo, wat je mee. ziet. Ja. Um, en daar hoor je veel over. Over oh, voorgelopen kelders, Rio te kleine, noem het maar op. Uh, als je van de week door de Haldersraad liep, was bijvoorbeeld Hoekneuf. was één grote uh, uh, uh, vijver. Ja.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 Oké, okay. nou dan gaan we zien ja. hoe de ontwikkeling daar komt. Zeker. Uh, dank voor het gesprek. Nee, graag gedaan. En ik heb uh, begrepen dat u straks nog een gesprekje hebt. Okay. Als, als skileraar? Nou, volgens mij niet, dat ben ik niet. Met een andere Martijn Hendrik. <laughs> dus je, moet <laughs> mij, je moet mij niet op ski zetten, dat lijkt <laughs> dat me het denk, hey, <laughs> dat wel anders. Ik denk, hé, wat is dit nu weer? Ik vind ik wel grappig. <laughs> Hendrik, het is, dan is dan... geen zeldzaam naam, blijkbaar. <laughs> ja, ja, nee nee, nee, nee. Dank voor het gesprek ja, en we spreken elkaar zeker nog wel over de, de rest van de vergroening. Ja, zeker. Dank je wel. La la la la, la la la la, la la la Ben buiten en ben dapper, wij gaan knallen, duizend klappen Gele rakken, mes met me stappen, geknipt voor dit, net aan kappen Ik heb flappen, kom mijn stappen en we pakken een vijf Ik ben bang, het bang als een de derf, Maar ik kom hier niet Is mij wel bekend, die ja. hele fan in de tent drank wordt gemengd, ongeremd Het gaan over de kop, ach baan. Een gratis drankje, kom op Die kan je toch niet afslaan Want De campagne, mix tissue met champagne En bruisende oranje op volle toeren Giel Montagne Hoe ik hier ben beland, geen idee Maar ik kom hier niet voor de koffie of thee Never bless me.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 Uh, en 1911 uh, is inderdaad het hotel heen uh, uh, gekomen. Uh, uh, uh, ja, wij zijn oude tramrails tegengekomen als steunbalk. We zijn planken tegengekomen die bleken van een oude strandtent uh, uh, te zijn. We zijn behang tegengekomen waarbij ze blaadjes op de muur hebben ge uh, geplakt. Waarschijnlijk was het budget op en uh, vonden ze dat een leuk idee. Misschien wel heel duurzaam. Gewoon blaadjes zoeken tegen de muur aan plakken, want dat geeft lekker... Uh...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 Ja, dat klopt. Um, ja, wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd om de uh, oude elementen van het pand uh, in ere te laten. Dus we kregen, we kregen op een gegeven moment ook al vragen van uh, bezorgde uh, uh, zandvoorters. Die zeiden, wat heb je met de glas in dood gedaan? Is dat weggegooid? Hm. Uh, om iedereen gerust te stellen. Dat hebben we bewaard, uiteraard. Dat gaat het terugkomen in het, oude, uh, uh, uh, of in het nieuwe hotel. Uh, en ja, deze deur hebben we ook uh, uh, uh, oud met nieuw proberen uh, uh, te combineren.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 Uh, maar het zou zomaar kunnen zijn dat we hier nog wat meer mee, uh, ja. uh, mee gaan doen. Ja. Maar we ronden eerst even de verbouwing. Uh, ja, <laughs> we ja. Ronden we even af. <laughs> ik vroeg net ook aan jou. Heb je nog ergens wel iets van vrije tijd uh, op dit moment? Nee, momenteel niet. Ja, de, de zondagen plan ik voor mijn kinderen. En ja. uh, volgende, of morgen gaan we lekker naar de Rotterdamse haven daar een rondleiding uh, oh. uh, doen. Uh, daar moet ook tijd voor zijn. Uh, ja. Maar voor de rest ben ik uh, zes dagen in de week ja. hier, uh, hier aan het werken. En als straks uh, het hotel helemaal weer. Uh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 Ja, tot 1 maart. Uh, ben heeft zichzelf uitgenodigd. Ja, dank je wel. Oh, had je ook <laughs> gedaan. Oké, okay. goedjes. Doei.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 En de scharrenkoppen, die, uh, die hebben dat meteen dus uh, goed opgezocht. Dus met de kroegentocht, er waren hier meer dan 25 kroegen in Zandvoort. De kroegentocht, dat was op vrijdagavond met de kwalentrappers. De kwalentrappers, dat was onder leiding van Bert Ballendux en Kees Koper. Het was een geweldig, geweldig uh, carnavalsorkestje. En uh, de kroegentocht, die was wereldberoemd geworden, zo druk was dat.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 Nee, het, is, is maar, wel, uh... het moet wel gezellig zijn, het moet wel fijn zijn, het moet wel leuk zijn. En als er dat niet meer is, nou ja, dan, ja, uh, dan houdt het op. Dan uh, moet ik nog even vertellen, bijvoorbeeld onze grote uh, uh, feestavonden. de dus zeg maar een bal, een Inbouwers, ben schrik niet, 1200 mensen waren daar. Ja, ja. Met, met een uh, met een, uh, met een uh, uh,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 Jonge lui die, nee. die, die dat nog gaat oprichten, denk ik. Nee, maar dat is heel gek. Bijvoorbeeld de Societé Duistergas. Dat was een sociëteit die zulke ludieke eh, dingen verzond En dat had zo'n aanhang. En alles, tot, tot aan Prins Bernhard toe kwamen ze... met, met, met een, een loeris van eh, eh, nee. of het, het Rode om dat ja. uit te reiken. 1 april genootschap viel eronder. En, eh, dat was... Maar op een gegeven moment is dat allemaal afgelopen. Is het voorbij...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 Vrolijkheid, gezelligheid, uh, muziek en die kwaliteit, noem maar op. Ik heb een geweldige tijd hier meegemaakt in Zandvoort. Okay, en dat vind ik leuk. Oké, okay, Wim. Dankjewel. Ja, tot ziens. Hoi. Doei. doei.